Herman Vriend met het NOS-journaal. In Hollandse Veld in Drenthe is schuur. Daarbij zijn drie mensen rondgeraakt. Twee inzittenden van het vliegtuigje en een man die in de schuur was. Het vliegtuigje maakte een noodlanding en kwam erbij op de schuur terecht. Het toestel schoot door, ging dwars door een foliere heen... en kwam in de achtertuin van een huis tot stilstand. Beide inzittenden van het vliegtuigje zijn aanspreekbaar. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De man in de schuur kon ter plekke aan zijn verwondingen behandeld worden. In Amsterdam begint rond dit tijdstip de Canal Parade. De traditionele botenparade voor homo's, lesbiennes en biseksuelen bestaat dit jaar uit 80 boten. Naast boten waar Festa wordt gevierd, varen er ook veel boten mee met een boodschap. Nieuw dit jaar is een Turkse boot die de homoseksuele Turken in Nederland vertegenwoordigt. Zwarte Zaterdag heeft rond het middaguur zijn hoogtepunt bereikt. Volgens de ANWB stond in Frankrijk rond het middaguur zo'n 700 kilometer file. 100 kilometer meer dan was verwacht. De verwachte drukte in Zuid-Huidland valt nu toe, nu toe mee. In Oostenrijk en Italië is het wel druk op de wegen. Voor miljoenen Fransen is de vakantie begonnen... terwijl er ook veel vakantiegangers uit onder meer Nederland terug naar huis gaan. Op de meeste snelwegen naar het zuiden staan files. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op de Olympische Spelen de halve finale bereikt. In de vierde groepswedstrijd werd Zuid-Korea met 3-2 verslagen. De Nederlandse doelpunten werden gescoord door Liedewij Welten, Ellen Hoog en Karleen Dirksen. Maandag spelen de hockeyvrouwen...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 A aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jorge, de desbens uit de jaren 80 met het rip. Even na twee uur in de laatste nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Onze buik zit lekker vol van een lekker productje van Dafer. Dus we kunnen er tegenaan. Zandvoort en de regio. En goedemiddag, Albert Jan. Dat zeg je dat wel, maar is, mijn vrouw zit te luisteren. Die wilde het natuurlijk niet horen. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Hij nee, nee, nee. was weer heerlijk, hoor. Heerlijk. He? heerlijk. Oké. Okay. Goed, uh, ja, Rob, de uh, luisteraars. Welkom bij drie uur live ZFM op de zaterdagmiddag. Uw lokale radiostation. Wat gaan we vandaag doen? Nou, natuurlijk uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Want het bruist weer van de evenementen hier in Zandvoort. Uh, rond de klok van half drie het weerbericht van onze enige echte Zandvoortse weerman. Dus echt weervoorspelling. Weer verwachting, moet ik zeggen. Van Zandvoort. En dat doe ik onze enige echte weerman. Lex van der Hoorn. Ik denk dat hij vandaag al langskomt. Er staat, ja, toch, dat een denk een ik ook, staat toch een redelijk windje op, op het strand. En maar hier op het Gasthuisplein straalt de zon. Zal het er ons komen, Rob? Waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Toch. We zijn het zonnetje van het Gasthuisplein. Goed. Uh, we hebben het dier van de week. En die hebben we volgens mij een poos geleden al een keer gehad. Maar hij zit nog steeds in het, uh, het dierentuin Dus het wordt hoog tijd dat... Shaki een plekje gaat vinden. Bij nee, daar een... hebben we Shaki weer. Daar we hebben we weer, ja klopt. Ja, ja. <laughs> nou goed, de Sjaak die wij bedoelen, dat is een andere Sjaak, <laughs> Oké. Okay. Goed, half uh, kwart, uh, half vijf uh, dier van de week. En het gedicht van de week, ja luisteraars, deze week uiteraard in het teken uh, van Jazz Behind the Beach. En ik heb een heel mooi uh, gedicht gevonden, uh, geschreven door niemand minder dan de Rotterdamse nachtburgemeester, Zul Deelder. En uh, uiteraard heet dat gedicht Jazz. Goed, verder natuurlijk uh, tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort en we kijken natuurlijk uitgebreid uh, vooruit op het programma van vanavond van Jazz Behind the Beach. Het is gisteren allemaal al begonnen met Jazz Behind the Bar. Was het uh, gezellig rob? Was gezellig. Ja, ja? ik was bij uh, Ruud Jansen. Bij Ruud Jansen. Wow, Oké, okay. was je alweer Dus was je goed laat thuis waarschijnlijk, of behoorlijk, niet? Ja, behoorlijk, ja, Heeft u nog een beetje jazz gespeeld, of was het al gauw uh, andere soorten? Nee, het weer? was een beetje gevarieerd. dus uh, okay. van alles wat eigenlijk. Goed. Dus uh, nou, ik zou zeggen uh, jazzliefhebbers, zet uw radio even iets harder. Ja, want wij hebben heel veel jazz al gehoord. We hebben een heleboel jazzmuziek en we beginnen met niemand minder dan het Count Basie Orchestra. Live in Montreux 1977. Jazzliefhebbers opgelet. Luistert naar Splanky. Ik I've made up my mind. Don't need to think. Radio van... <laughs> ...van ja, en daarachteraan deze van Adele. Dat was Chasing Pavements. Ja, en luisteraars, ik zal het al... Uh, ...jazzliefhebbers, uh, ik zal het u vast wel even uh, verklappen. In het kader van Jazz Behind the Beach... ...hebben we morgen uh, uiteraard ons standaardprogramma... ...ZFM Jazz van 10 tot 12. Maar in het kader van Jazz Behind the Beach... ...duurt morgen, hebben ze een speciaal programma samengesteld... ...en dat duurt van 10 tot 2 uur. Dus 4 uur live jazz op de radio. Morgen vanaf 10 uur tot 2 uur... ...in het kader van dus 4 uur lang jazz... Uh, uh, samengesteld en gepresenteerd door ons enige echte eigen jazz team. Oké, okay, nou Lex van der Hoorn is uh, ook gearriveerd uh, in de studio. Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Bob. Goedemiddag. Dag hij Lex. Is Zo dadelijk om half drie het weerbericht uiteraard van Lex van der Hoorn. Eerst weer snel door met de muziek. Hier is Norman Greenbaum. MUZIEK. was Norman Greenbaum, een lekkere oude muziek bij CFM. Je de Spirit in the Sky. Nou, ik had al een discussie met Lex van Ooren, onze eigen weerman van uh, CFM. Vanavond overwege droog. Nou, wat dat hier houdt, dat hoor je zo dadelijk om half drie cfm weerbericht verzorgd door meteopagina.nl Wanneer gaan we naar de Olympische Spelen? Ja, want uh, tussen drie en vier dan komt onze sportverslaggever uh, uh, niemand minder dan Joop van Nes komt langs want dan gaan we even kijken wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd en wat ons uh, de komende week nog te wachten staat van de Olympische Spelen maar allereerst natuurlijk uh, vanavond want de zwemster uh, Ranoni kromo Jojo mag ik het eindelijk eens een keer uitspreken hey, kijk, gaat vanavond in het, en dan komt die Aquat Aquatics Center. ...op jacht naar haar tweede Olympische titel. De 21-jarige, en dan komt ze Groningse... ...die donderdag goud veroverde op de 100 meter vrije slag. Geldt als topfavoriete voor het goud op de 50 uh, vrij. weer Jojo plaatst zich met 24,07 als snelste voor de finale... ...die vanavond om half negen Nederlandse tijd begint. Ze moet de strijd aan met onder andere Marleen Veldhuis... ...en de Duitse titelverdedigster Britta Stefan. Rea Lenders hoopt bij het trampolinspringen vandaag voor een verrassing te kunnen zorgen. Om drie uur begint de kwalificatie met 16 trampolinespringsters. De beste acht plaatsen zich voor de finale, die aansluitend begint in het Olympisch Stadion. Vervolgen, uh, vervolgen atleten Daphne Schippers en Nadine Broersen de zevenkamp met de laatste drie onderdelen. Sprinter uh, maar. China uh, komt in actie tijdens de series, of is inmiddels uh, actief geweest in de series van de 100 meter atletiek. En de hockeysters hebben al, zich al verzekerd van een plek in de halve finales door Zuid-Korea met 3-2 opzij te zetten. Oké. Okay? Oké, okay. nou het gaat best wel goed dus uh, met de Nederlanders. En de tafeltennisters staan in de kwartfinale van de landenwedstrijd voor de loodzware opdracht om topfavoriet China te verslaan. Kijk eens aan, Olympische Spelen, spanning al om. Dus we houden het uh, voor je in de gaten, mocht er uh, ontwikkelingen zijn, dan melden we ze vanmiddag bij Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk het CFM weerbericht, laten we hopen dat we lekker weer gaan krijgen. Want Lex van de die heeft het nodig, hè. af en toe een beetje aan de kuggen, dus... Het zonnetje moet door gaan breken, Lex. Ja, ja, ja. Horen we horen ze dadelijk om half drie. Na het volgende plaatje, hier is de Spider Murphy King en Scandam om Rosie. Ik ben dit een beetje fan van de beachvolleyball, hè? Ja, maar dat is een leuke. Ja, wel. leuk hoor. Dit soort bijdraaien. muziek. Heerlijk. Tijdens de pauze is allemaal dit soort muziek. Jor de Muts op de Salvoordse Radio en Your Tiger Feet Nou, het is inmiddels half drie, tijd voor het Werlicht. En we zeggen, goedemiddag Lex van de Hoorn, welkom in de studio en niet op het strand, Lex. Nee, weer niet. Nee, weer niet. Ik geloof dat ik uh, twee keer vanaf het strand heb gedaan dit jaar, deze zomer. Ja, we raken nog aan elkaar gewend, uh, ja. Lex. Ja. <laughs> ja. het gaat vervelen. Nee, nee, dat, dat okay. zou okay. je mij niet zeggen. Maar ik zit toch liever op het strand, hoor. Ja, nou. Want, want... Uh, nou, het zag er vanochtend niet zo, uh, zo rooskleurig uit, hè? Nee, ik denk dat het in Bentveld geregend heeft zelfs. Uh, nou, uh, Er is vanochtend vroeg nog een spatje gevallen hier in Zandvoort. En toen is het uh, knappe wolk gebleven. Mm -hmm. En toen ging hier de zon schijnen. En toen uh, ging achter Zandvoort langs, en ging een uh, een flikse, fikse onweersbui. Ja. Dus uh, ja, het is allemaal heel plaatselijk, maar. Maar toch, schijnt, schijnt het zonnetje nu. Ja, natuurlijk. Wij zijn live in de lucht. Jij bent bij ons op bezoek. Dus wat wil je nog meer? Ja. Het zonnetje. Precies, het zonnetje. Hey, ja. hey Les, we hebben gisteravond uh, Jazz Behind the Bars uh, gehad. En uh, ja, toen in één keer zo uh, rond half negen begon het even flink te regenen. Ja, ja. Ja. Een ja. Ja, vies, vies buitje was dat. Een heel smerig buitje. heel smerig buitje. Maar gelukkig waren we er dus snel weer vanaf. Ja, gelukkig wel. Dus, maar gaat dat uh, vanavond ook gebeuren? Weer zo'n smerig buitje? Nou, dat zou kunnen Rob. Dat zou kunnen. Op dit moment, nou eigenlijk al dagen, want ik ben donderdagavond, had ik uh, de weersverwachting voor zaterdag erop gezet. Op, uh, op de tv, op de kabelkrant en op uh, internet. En daar had ik toen al gezegd dat het overwegend droog zou zijn. Overwegend, overwegend. droog? Ja Bert, ja Ernie. <laughs> en wat houdt dat in, overwegend ja. droog? Maar ik gebruik wel het woord droog. Dus het is het meest droog. Maar de, volgens de laatste berekeningen kan er rond 9 uur kan er een buitje vallen. Maar daar kan je op wachten hoor. Het is echt niet, uh, niet heftig. En er zijn altijd wel plaatsen waar je eventjes onder kan staan of schuilen. of je duikt even de kroeg in. Maar je kan erop wachten. Het, uh, als het gaat regenen, kan je erop wachten. Dus het wordt echt niet een, een verregende avond. Nog oh, gelukkig maar. Nee. Dus vanavond lekker een jazzavond, want uh, wat is de muziek, of de muziek, de, de, de temperatuur vanavond? De temperatuur die, uh, die is vanmiddag uh, rond de 20 en dan, uh, dan daalt die vanavond naar rond de uh, 15, 16 graden. Dus koud wordt het ook niet. Lekker. Want er staat weinig wind. Dus, nou helemaal goed. We gaan er vanavond van genieten Lex. Ja, doen wij. En uh, vanmiddag gaan we van het zonnetje genieten, want uh, het blijft nog wel eventjes uh, een zonnig in Zandvoort. En er staat aan de kust een matige Zuid-Zuidwestenwind. En met 20 graden vanmiddag is het helemaal niet zo slecht. Dus hou we erin, op. En vanavond uh, hoop ik het droog te houden. Oké, okay, okay. overwegend droog. Ja, overwegend over. droog. Ik durfde echt het woord droog. Alleen het woord droog niet neer te zetten. Nee, je mag nee, dat niet. Be niet begrijpen. Je mag ook niet liegen, je en, moet eerlijk nou, blijven. Precies. En dan gaan we naar de morgen. Morgen de zondag. Dan hebben we. Eigenlijk een, een dag vergelijkbaar, vergelijkbaar met vandaag. We hebben een wisselende bewolking met opklaringen. En dan is het meest droog. Dan 's ze. Is daar een verschil in overweegdroog? of droog. Ja, meest meer, droog. Meer droog. J J Jullie zitten mij aan het lachen te maken. Z nee, jij, let, jij kiest je woorden zorgvuldig. Ja, nee, dat waarderen dat is, wij in jou. Ja, want je wordt, je wordt erop aangevallen. Nou, meteen. Ja. <laughs> Uh, nee, het is dus meest droog uh, in Zandvoort. Oh, landinwaarts daar zijn uh, meer buien. Nee, je hebt een grote kans op buien. Dus als je naar het oosten gaat, dan uh, moet je dak dicht doen, Rob. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja. uh, er staat een matige tot een zwakke zuid-zuidwestenwind en de temperatuur, ja, door die zon die we morgen ook wel weer krijgen, 22 graden. Helemaal niet verkeerd, want wat is de temperatuur normaal? 22 graden. Dat was Ik om te wachten. Ik wist het. Oh, 22. 22. Ik denk, ik vraag het niet. En dan uh, maandag. Dan is het uh, wisselend bewolkt met enkele buien. En, maar vooral in het binnenland. En de, de meeste mensen die in Zandvoort wonen, die werken in het binnenland. En daar houden ze het echt niet droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dus het wordt een beetje... Uh, ja. Met 19 graden. Terwijl de normale geen temp temperatuur voor de 20 graden. Ja, ik, jaar. Jaar. <twee> 2 komt ik gok 22. <twee> da, ja, ik ja, gok hoor. Ja. Ja. Ja. Nou, ga ik nog even door naar de dinsdag. Dan uh, hebben we overdag wolkenvelden. En uh, het is meest droog. Met een vrij krachtige zuidwestenwind. Met eveneens 19 graden. Dus we, gaan er, uh, we zitten er even onder. Maar, maar. Dan ga ik even het overzicht voor de komende dagen geven. Daar komt hij. De komende dagen aanhoudend onstabiel zomerweer met middagtemperaturen. Eerst nog rond normaal en na het weekend wat koeler. En in de tweede helft van de komende week veel zon. Veel zon en betere temperaturen. En de temperatuur gaat uiteraard omhoog als we veel zon hebben. Heerlijk, heerlijk. Ja, heerlijk. ja, ja. Ja, zeker. Dus volgende week gaan we je weer spreken, maar dan vanaf het strand. Uh, ik hoop dat het tot zaterdag aanhoudt. Oké. Okay. Maar dat weet ik nog niet. Lex, als de mensen het weer willen volgen, kunnen ze jou volgen via Twitter? Hoe doen ze dat? Ja, alleen via Twitter, hè? Ja, uiteraard. <lacht> geen achtervolging. <lacht> nee, geen achtervolging. <lacht> dat is het uh, Meteopagina. Dus dan uh, krijg je uh, een, een Twitterbericht van Meteo Zandvoort. Ja. Yep. Dan kan je hem ook volgen op www.meteopagina.nl. Je kan hem zien op TV, kanaal 40 in Zandvoort. Dus het weer hoef je niet te missen. Oké, okay, dankjewel, Lex van de Oren van www.meteopagina.nl. En graag tot volgende week, Lex. Tot volgende week, tot volgende week Lex. We bellen! Chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. Cette autre histoire qui connoie se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Dan een uh, Fransaus aan de telefoon hè? Moet ook een beetje Franse muziek draaien natuurlijk hè? Op de Salvoortse Radio Je de Kate Ryan en Ela Ela Hoog tijd om naar Frankrijk toe te gaan Goedemiddag Pieter Jouwsela Welkom in de uitzending ah, Bonjour Bonjour Bonjour uh, Ça va <laughs> uh, Ça va très bien ici Even het weer vanuit Zuid-Frankrijk De afgelopen week uh, zomers uh, Boven de 40 graden in de zon 32 graden minimaal in de schaduw. Snachts niet onder de 28 graden. Onbewolkt, windstil en een blauwe gladde Middellandse zee. Dus jij geniet uh, naar het weer uh, in Nederland? Ook nee, ik kijk niet. Jij ja, kijkt niet. verwachting, voor de komende week is het weer prachtig overgrote weer. wolkeloos, geen regen, geen wind. Het is ideaal. Uh, verder, wat er gebeurd is in de afgelopen week. Veel discussies met de frontier... Eh, met name over de sport. Want hier wordt je doodgegooid met de Olympische Spelen, maar alleen maar bij de Frans aanwezig. Dus de andere resultaten die zie je niet en die hoor je niet. Die moet je dan je iPad afhalen en dan weet je dat Marjane Vos gewonnen heeft. Eh, discussie is voornamelijk over het wielrennen. <tossimus> Waarin de Fransen nauwelijks iets presteren. Maar ze zeggen wel, we hebben de Tour de France, waar de Nederlanders slecht presteren. Waarop mijn antwoord is, wij hebben Olympia Tour en die is zo beroemd en daar doen zoveel bekende mensen mee, maar daar doen geen Fransen meer mee. Nou, ze zitten nu op te googelen wat Olympia Tour inhoudt. Uh, verder, de blaaspijpjes, uh, de, het is waanzinnig. Je moet absoluut nuchter zijn om te weten hoe je ze moet zetten. Dus je kan rustig hier een delirium drinken. Ja, ja, ja. En dat je geen blaaspijpje hoeft te gebruiken. Hé, hey Pieter, even over die blaaspijpjes. Je moet er toch minimaal twee bij hebben, dacht ik? Ja, je moet er minimaal twee hebben. Maar je weet dus niet hoe ze in elkaar kan zetten. Ik heb ze hier gekocht met een Franse gebruiksaanwijzing, die ik toch niet snap. En ik heb er naar gekeken en ik dacht, die hoef ik niet te gebruiken. Dus, okay. <laughs> en uh, de politie die uh, heeft me één keer gecontroleerd. Ik heb gekeken en uh, uh, keken en ze zei, ze won. En ik kon doorrijden. Het is redelijk uh, goed vol te houden. En uh, verder zijn er discussies met die Fransen over de sport. Want uh, zij presteren nauwelijks iets. En wij hebben tenslotte al twee gouden medailles. Ja, en er komt er vanavond nog eentje bij. Ja, dus vanavond twee. komt er nog eentje bij. Twee heren, twee. Nee, geen twee gouden. Dat gaan we niet nee. rijden vanavond. Nee. <laughs> ja, jawel, ex-eco. En die Fransen niet. Verder zit ik hier uh, onder de palmen met chiganes boven mijn hoofd. Die in kleren klaarmaken. Het lijkt wel een Formule 1-race. Uh, dat zijn die krekels. Die uh, precies om uh, twee minuten, half, half tien avonds gaan slapen. Maar s'morgens vroeg om 7 uur voor je bakken, ...doordat ik is gelukkige lawaar niet bezig. Maar het is wel landelijk mooi. Nou, ja, dat is het uh, wat ik even wilde vertellen... ...uit het zuiden van Frankrijk. Maar ja, wij... volgens mij vermaak je je wel daar, Pieter. Huh? Ja? Volgens mij vermaak je je wel daar. Ik wel. Dat ik dacht wel. ik ook. Dus ik zou tegen alle lagen zullen zeggen... A bientôt et au revoir. A bientôt et au revoir. Et merci beaucoup, Dizi. Oké, okay, meneer Albert-Jan. <laughs> Albert, hè? Albert! <laughs> Pieter, heel veel plezier daar nog. En we zien je ja. snel weer in dit mooie Zandvoort. Ja hoor, laat de zon schijnen. Oké, okay, dankjewel! Tot, Tot dan!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 Quand les trois coups retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Viens voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive, bien. voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive, les comédiens On est monté leur tréteau Ils ont monté leur estrade et plié les calythos Ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin.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 Les leven les les les ritme van Zandvoort ook op internet. ww.ziefmzantwoord.nl ZFM Zet je radio in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zon.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 hoorde onze eigen voorzitter Pieter Joustra, hij zit lekker in Frankrijk en vandaar dat hij van drie Franse platen achter elkaar draaien bij CFM Salvoort. als laatste hoorde je de single van Die Seilers, dat was Voyage Voyage, nou vanavond hebben we dus overwegend droog weer en heel veel jazz in Zalford ja ik had het net met, met Lex er nog over Lex gaat na negen uur na negen uur, wat hoor ik nou? mijn telefoon, oh ja telefoon is dat uh, die, die ben ik zo meteen wel even terug oh, Oké, okay. <laughs> wat hoor ik nou joh Goed, uh, ja vanavond, kijk even vooruit Want uh, ja, de, de liefhebbers van de jazzmuziek Die uh, zullen zich zeker kunnen vinden In de programmering van vanavond uh, Die plaats gaat vinden op vier buitenpodia In het centrum van het dorp De locaties van de podia zijn Dorpsplein, Kerkplein, Middenhalterstraat En Eindehalterstraat De organisatie heeft een aantal geweldige muzikanten en bands kunnen boeken Waaronder Benjamin Herman Trio North Sea Jazz heeft hij nog gespeeld dit jaar Martijn Schoks, Boogie Woogie uh, uh, Featuring Greta Holt. En John Engels Quintet. John Engels vroeger ve veel samengespeeld met Louis van Dijk. De drummer John Engels. Ook een aanrader. Uh, een heel uitgebreid en gevarieerd programma. Uiteraard ook nog uh, Adam Spoor. Onze jazzpresentator uh, van het eerste uur. Uh, kan ik wel zeggen. Uh, het maakt ook weer jazz. Heerlijke bossa nova en uh, heavenly jazz. Dus uh, met als slotstuk. En dat wil ik even zeggen. Kwart voor elf. Als alles, als alles geweest is. Dan heb je nog de muzici van de diverse die gaan dan ook uh, samen uh, jammen. Dus dat wordt een heerlijke jam sessie. En als het naar de, aan de muziek kan je horen of ze naar de zin hebben gehad. Dus dat is een kwart voor uh, elf in het einde van de Halterstraat. Heavenly Jazz Session. Uh, goed, de... Echt genoeg reden om erheen te gaan. Natuurlijk John Engels is mooi. Martijn Schok, Boogie Woogie is prachtig. Spoor 5 is ook een aanrader. Vincent Koning kwartet met Sjoerd Dijkhuizen. Met Vincent Koning op de gitaar en Sjoerd Dijkhuizen op de noorsax. En Benjamin Herman trio met die heerlijkse saxofoon. Benjamin Herman, echt een aanrader. Kwart voor elf op het Kerkplein. En natuurlijk dus verschillende jazzstijlen En natuurlijk ook een steekje Dixieland, Boogie Woogie. Van voor alles, liefhebbers wat. Dus geen reden om thuis te blijven. En hoe laat moeten we in het dorp zijn? Nou, ik, ik ben er al. Uh, om een uur of uh, half zes <laughs> <laughs> <laughs> Dus ik begin vast Maar uh, nee, vanaf, uh, vanaf uh, half acht uh, breekt, breekt het spektakel los Heerlijke jazz Morgen natuurlijk Jazz on the Beach En natuurlijk ZFM Jazz Morgenochtend op uw lokale radio van tien. Niet van tien tot twaalf Maar zelfs van tien tot vier Alles in het kader van Jazz Behind the Beach Vanavond dus eerst Jazz Behind the Beach In het centrum van Zandvoort Allemaal lekker komen The preacher was sitting on a log Oh, no, no, no, Had his finger on the trigger and his eye on the hog Oh, no, no, no, The gun went through and the hog went zip Oh, no, no, no, The preacher grabbed him with all his grip When the good Lord sets you free I was down behind the hen house on my knees Oh When I thought I heard a chicken sneeze Oh He sneezed so hard with the whooping cough That he sneezed his head in his towel Oh, and the good Lord sets you free. I. I was grinding down the road. Oh, Moira! Oh, yeah. Had a tired tea and heavy load. Oh, Moira! Oh, yeah. I cracked my whip and the lead horse strung. Oh, Moira! Oh, yeah. And the hind horse busted the wagon tongue. Yes, you shall be free when the good Lord sets you free. Fees zo met dit soort principe. Ja, ja, biertje erbij. Biertje. Hey. En dan gaan we met O oh Mona. Het ene laatste plaatje wat betreft Uur 1 van Zandvoort op zaterdag. De ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal? Dan ga je naar kanaal 40.